Eerder kreeg een ander ziekenhuis al een boete van een half miljoen euro... voor onjuiste declaraties van lichtdagen. De gemeente Maastricht wil twee coffeeshops voor drie maanden sluiten. Ze verkochten, ondanks waarschuwingen van burgemeester Hoes... softdrugs aan buitenlanders. Op maandag en dinsdag deed de politie invallen bij de Maastrichtse coffeeshops. Daarbij werden eigen de eigenaren aangehouden en softdrugs in beslag genomen. Op basis van de politierapporten... wil de gemeente de coffeeshops Mississippi en Cosbor nu sluiten.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 De grootste loterijprijs in de Nederlandse geschiedenis is gevallen. De jackpot van de staatsloterij bedroeg 38,4 miljoen euro netto... en viel op een lot dat is verkocht in de provincie Utrecht. Volgens de staatsloterij leidde de recordprijs deze week... tot grote drukte bij de verkooppunten. Er zijn in totaal ruim 3,7 miljoen loten verkocht. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen trekken buien over met kans op windstoten. Maar smiddags ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 15 graden.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 Die nog steeds iets wat verkouden is. Excuus daarvoor. Goedenavond. Philip Cocu wordt de nieuwe hoofdtrainer en opvolger... van Dick Advocaat bij PSV. Pas volgende week worden hij en Ernest Faber gepresenteerd... als de toekomstplannen van PSV nader worden toegelicht. Maar vanavond doet Dick Advocaat het al in NOS langs de lijn. En trainer Frank de Boer was al voor de derde keer de beste met Ajax. En nu is hij ook door zijn collega's uitgeroepen... tot de beste trainer van dit seizoen. Louis van Gaal maakte zijn benoeming zo bekend. Normaal gesproken is de winnaar is altijd de trainer van het jaar. Dat is in dit geval ook. Maar hij moest er wel twee jaar, tweeënhalf jaar op wachten. Frank de Boer. En de laatste competitiedag in de Eredivisie, dat is zaterdag de zondag. Dan strijden onder meer FC Groningen en Heerenveen nog om een plaats in de playoffs voor Europees voetbal. Volgens Heerenveen-trainer Marco van Basten moet dat lukken als de spelers hun lesje van de laatste wedstrijden maar hebben geleerd. Met name de corners, dat is heel uh, vaak uh, besproken en, en doorgenomen en dan is vervelend dat dat natuurlijk niet goed wordt uitgevoerd. Ik ga ervan uit dat het zondag beter is. Over de laatste speelronde horen we straks ook FC Groningen-coach Robert Maaskant. En morgen is het 25 jaar geleden dat KV Mechelen de Europa Cup 2 won... door met 1-0 te winnen van Ajax. Dat is reden om een klein feestje te vieren vandaag in de Martinique. Destijds zal de stamkroeg van de spelers van KV Mechelen... onder hen Piet den Boer, de maker van de winnende treffer in die finale. De Boer, daar is hij. Piet den Boer, bij de eerste paal. Het goudhandje van Mechelen... En de vreugde bij Adenbos. Ja, die was trainer namelijk toen van KV Mechelen. Ook aandacht voor atletiek en wielrennen. De Diamond League wedstrijden in Doha, dat is de atletiek. En de Giro d'Italia, dat is het wielrennen. Dat is een natte etappe trouwens met klimmen, maar ook met vallen en toch weer opstaan. Dat er meer tot 11 uur in de NOS Langs de Lijn. Ja, weet ik, advocaat lijkt de geest nu toch echt uit de fles... naar de verloren bekerfinale. Zondag moet PSV nog tegen Twente, maar dat gaat helemaal nergens meer over. En dus draaide de persconferentie uit... op een terugblik op het hele mislukte seizoen. In de winterstop kwamen niet door, de ad de door advocaat gewenste versterkingen. Vooral in de defensie. En PSV haalde Adam Maher van AZ niet. Terwijl advocaat dat erg graag wilde. Advocaat had duidelijk de behoefte om dat nog eens duidelijk te maken. Het falen van PSV ligt niet alleen aan hem. Ik wil best alles naar me toe trekken. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Dat, ja. is, dat is duidelijk. Ja, maar gemeen natrap is één. Dat zul je niet willen doen. De nou, bestuur maar... heeft niet nagetrapt. Nee, nee, nee. Maar goed, de waarheid vertellen over wat er in de winterstop inderdaad gebeurd is. Want het, leek wel, het lijkt voor de buitenwereld wel heel duidelijk dat jij ja, je defensie als een probleem zag. Nou, mijn her ook. Ah. Niet als een probleem. Mijn her zag ik wel als een prioriteit. Dat is duidelijk. Ja, maar je defensie... maar heel jongen ik niet. Met alle respect, dat, dat vind ik een goede aankoop. Let op. Maar dat was geen prioriteit voor ons. Die, die 2 miljoen... Weet ik wat die jongen gekost, heeft. Dat was geen prioriteit. Nou, daar had je andere dingen mee moeten doen. In mijn ogen. En als ik die vraag nou gewoon heel recht uitstel, heb jij in de Winterstop gevraagd om versterkingen in de defensie? Dat, dat, dat is toch bekend? Nou ja, dat, daar wordt nog wel een beetje nee, geheimzinnig ja, dat over dat, gedaan. Dat is bekend. Maar dus het is ja. Ja, natuurlijk is dat ja. En is dat ook de reden? Dat dat jij... uh, Mars heeft die naam ook al laten vallen. We zijn met. Uh, hoe heet die? Moreno. Moreno bezig geweest. Nou, als die er niet lukt, dan moet je iemand dan halen. Maar we zijn met nog wel iets bezig geweest hoor. Tenminste, dat was die, wat wij hebben voorgesteld. Maar, maar ook PSV heeft in principe van. Als het niet binnen, binnen het salarisbudget past, doen we het niet. En als het niet in het uh, trans, transfergeld past, doen we het ook niet. Dus ze wilden gewoon op allerlei vlakken geen enkele risico nemen. Tot slot nog even. Um, er is maandag wordt er waarschijnlijk een spannende persconferentie gehouden bij PSV over de opvolgers. Spannend? Nou ja, nee, niet, niet meer. Zeker niet meer naar wat jij ook de afgelopen week hebt gezegd. Ja, dat is wel duidelijk, hè, wie dat wordt. Ja, maar dat is toch al lang bekend allemaal. Nou ja, degene die het zou gaan doen, was misschien nog enigszins onduidelijk. Degene die het zou gaan doen. Faber of cocu? Ja, ja. De volgorde waar jij dat gisteren in zei: cocu, Faber van de Weerden, was wat dat betreft denk ik ook veelzeggend. Nee, want dat wordt het volgens mij. Eén cocu. Ja, maar er kunnen geen twee bazen op. Het is één man die het woord voert en niet twee. En dat wordt cocu. Dat wordt cocu, ja. Als ik me niet vergis, want wie weet het hier niet? Talking hats and roads to nowhere. Het is elf minuten over tien. Het gebeurt niet vaak in de zeilsport, maar gisteren sloeg het noodlot toe een dodelijk ongeval. De Brit Andrew Simpson, winnaar van Olympisch Zilver in Londen, verongelukte toen zijn katamaran kap zeisde. En dat was natuurlijk groot nieuws in Engeland a British Olympic sailor has died trapped beneath the yacht he was crewing during a practice session for the America's Cup in San Francisco Bay Andrew Simpson a double Olympic medalist was pulled out from under the catamaran after 10 to 15 minutes but doctors couldn't revive him We obviously had a tragic day today on the bay and our thoughts and prayers are with Bart Simpson's Andrew Simpson's family his wife and kids and um, also with my the rest of the teammates it's a shocking experience to to go through and we have a lot to deal with in the next few days in terms of assuring everybody's well-being ja, de laatste spreker was Paul Gaillard, de baas van het team van uh, Simpson... die zijn medeleven betuigde aan de familieleden. Hij noemde hem ook Bart Simpson, dat was ook zijn, uh, zijn bijnaam. Andrew Simpson overleed dus. Um, we gaan daarover praten met uh, topzeiler Pieter-Jan uh, Porsma. Goedenavond. Um, Goedenavond. Ja, je hebt Simpson goed gekend, hè? Ja, hij is een goede vriend. Uh, hij was een goede vriend van me, ja. ja. Um, dit moet keihard aankomen. En niet alleen bij jou, maar in de hele zuid Ja, echt... Um... Ja, op social media zie je dan echt iedereen die meeleeft. En er gaan zoveel bellen heen en weer. En iedereen staat echt ja, paf, stil, shocking. Uh, heftig, ja. Heb je al enig idee wat er is gebeurd? Nou, er was een, er was een trainingssessie met die katamaran, Die is dus 72 voet. Uh, ja, gedeelde 3 meter of 25. Uh, en die is ongeslaagd. Hè? Dus die trainingssessie in de Um, ja, dat zijn twee rompen. En die wordt dan uh, die gaat de achterkant gaat dan omhoog. En tijdens dat hij dus omsloeg, is de is de ene kant gebroken en uh, is omgeslagen en toen is uh, Bart daaronder gekomen. Ja. Ja. En, e, e, hoe moeten we dit nou zien? Is het nou, uh, ja, het is nu pech, maar is het te voorkomen geweest? Laat ik het dan zo zeggen. Um, is het te voorkomen geweest. Ja, ik, ik bedoel te zeggen, hou je rekening met het feit dat dit soort dingen kunnen gebeuren? Je nee, dan, dat kan je daarop niet. voorbereiden? Of is het zoveel dingen bij elkaar dat die, kan je niet voorbereiden? Nou, als je het verleden kijkt of zo, dan is dit ja, is dat eigenlijk zo nog nooit gebeurd. Of ja, één keer tien jaar geleden. Het is ook wel eens een keer gebeurd tijdens een ocean race, maar niet in de haven. En uh, het voorbereiden, iedereen heeft helmen op en er zijn dokters aan boord op de volgboten. Dus het is, het is eigenlijk een beetje een bizarre situatie. Het is wel zo dat de zelfsport, het wordt steeds sneller en groter en uh, er komt wat meer risico in, in die tak. Maar verder uh, blijft het shocking. Ja, het is een nieuw type katamaran hè? Waar hij op ja. uh, gezet heeft. Die, die gaat ongelooflijk snel. Ja. Uh, ik heb daar een filmpje bij gezien uh, uh, op, op, op, op de website. En, en waarbij je ook inderdaad een soort gelijk uh, ongeluk ziet gebeuren. En dan zie je dat iedereen in de hengsels hangt. en soms van een meter of twintig naar beneden valt. En dan denk: ik, jongens, jongens, um, hoe veilig is dit eigenlijk? Ja, in de celsport is een hele veilige sport. Um, alleen deze. deze ja, dit onderdeel is inderdaad, wordt inderdaad wel wat gevaarlijker. Vooral omdat als je omslaat met die snelheid... dan zit je met een bepaalde hoogte. En als je dan valt of er onder klem komt, ja. Ja. Ja. ja het is... Uh, um, hij, hij is niet meer. Hoe, hoe zou jij hem um, willen karakteriseren? Uh, dit, uh, de, uh, ja, echt allemaal vrienden. We hebben vandaag veel gebeld. En het is echt zo'n warme, warme persoonlijkheid... Eerst was het, ja, het is een zeilheld. Hij heeft goud gehaald, uh, de tweemansboot Star En een zilver. Uh, maar daarnaast een hele warm, warme man die altijd uh, die dingen deelt en altijd in is voor gezelligheid en uh, ja, echt gemis. Ja. Hm. Ja, ik vraag me af of het al in de, in de zeilwereld of, of het al ingedaald is eigenlijk. Nee, dat niet. Ook uh, ja uh, we hadden het er vanavond ook over hier. En, uh, nee, het is vooral nog echt shocking en het is, uh, het is nog niet geland. Om dat zo oh. te zeggen. Ja. Goed, nou maar... dankjewel. dankjewel dat je het ons toch even te woord wilde staan. En sterkte ste ste met het verlies, hè? Dank je wel. Ja, fijne avond. Ja, ja dank u wel. Pieter Jan Posma was dat over uh, het overlijden van Andrew Simpson. 36 jaar winnaar van onder meer Olympisch Zilver en Goud. Hij kwam onder zijn katamaraan terecht. Goed, de Australiër Adam Hansen die heeft eh, na een vrije solo de zevende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Lotto Belisol bleef onder kletsnatte omstandigheden als laatste over van een kopgroep van zes. Joris van den Berg, laten we beginnen. Wie is die Adam Hansen eigenlijk? Dat is een echte knecht. Dat is een heel trouwe helper van die Lotto Belisol ploeg, Belgische ploeg. Hij zit er al jaren bij. Hij wordt morgen 32. En eigenlijk ja, wint hij niet zoveel. Hij heeft een keer de Ster Electro tour gewonnen in 2010. Maar je ziet hem ook zelden voor zijn kans gaan. Hij helpt altijd. En in deze Giro heeft zijn ploeg geen echte kopman. Zijn ploeg moet aanvallen. Dat doet die ploeg met verven. Met onder meer de Nederlanders Bellenmakers en Boel Jacques. En vandaag was het zijn beurt. Hij gaat met twee Nederlanders trouwens op pad. Blijft als enige over in vervelende, nare, rottige weersomstandigheden. En hij wint. Ja. Nou ja, goed, de, de manier waarop jij beschrijft... zijn de Nederlanders dus dichtbij geweest. Ja, dit was echt een kans, want Lichthart zat erbij. En Chalinkhi, de Nederlanders, zijn sowieso actief... in deze ronde van Italië. Je hebt twee klasse mensrenners, gaan we het zo over hebben natuurlijk. Maar mm -hmm. je hebt ook aanvallers. Boel Jacques, zei ik al, uh, Bellemakers is in de aanval geweest, Keizer. En vandaag dus Pimmetje Lichthart en Maarten Chalinkhi. Ze zaten in die kopgroep met uiteindelijk de twee man daarin... die voorop bleven. Dat waren de klimmer Sella, maar die viel weg. En vandaag vielen er heel veel in de regen, want de weg was glad. Mm. En die Adam Hensen, die was bikkelhard, die bleef overeind. Hij is een beetje afgevallen deze winter. Daardoor klimt hij ook beter dan ooit deze grote Australier. En die Nederlanders, jammer, zij vielen terug in het peloton. Ja, en dan het uh, klassement. Je zei het net al. Bradley Wiggins, een van de favorieten. Die liet het vandaag behoorlijk afweten, begrijp ik. Ja, dat is eigenlijk de hele Giro al het geval. Zijn ploeg won de ploegentijdrit, maar daarna zie je dat hij ontbreekt in de strijd tussen Nibali en Hesjedal, Die voeren de boventoon. En dan ontbreekt daar eigenlijk Wiggins. Hij zou daar qua naam bij moeten zitten als een van de drie topfavorieten. Maar in de strijd tot nu toe, daar holt hij altijd achter de feiten aan. En vandaag kreeg hij een dubbel en dwars, want hij verloor het contact met het pelotonnetje. Dat werd toen gang gemaakt door de blanke ploeg met Geesink en Kruiswijk vooral. Die reden goed. En op dat moment moest Wiggins eraf. En vervolgens was ook hij een van de velen die onderuit gingen. En daarna ging hij troosteloos verder. Hij had er helemaal geen in de winnaar van de Tour van vorig jaar. Hij verloor 1,24 op zijn grootste concurrenten. En eigenlijk heeft hij vandaag de Giro verloren. Is er een aanwijsbare reden voor? Ik heb Ziek, zwak, Nou, hij is, lijkt me niet helemaal Angst. scherp, niet helemaal fit lijkt hij me. En ik denk dat hij toch ook wel erg graag wel weer de Tour wil winnen. Zeker nu die andere man uit zijn ploeg, die Froome zich nadrukkelijker begint te melden als a, kopman van Sky in de Tour... en b, als kandidaat om de Tour te winnen. En ik denk dat dat Wiggins, Mr. Sky, niet helemaal lekker zit... en dat hij toch die Giro eigenlijk maar een naast stuk ballast vindt... in zijn weg naar zijn mogelijk tweede toerzegen. Ja. Met het oog op de, de, de, de tijdrit van morgen, 54 kilometer. Ik pak het klassement er even bij. Uh, kan het spannend worden? Ja, heel spannend. Je hebt natuurlijk op twee Nibali en op drie Heshedaal. Daar zit drie seconden tussen... En Nibali, de nummer 2, staat 5 seconden achter de enigszins verrassende leider... Ian Choustie, dat is een Baschische kopman van Movistar, de Spaanse ploeg. Hij mag in deze Giro voor het eerst zijn eigen gang gaan. En pas op, hij kan behoorlijk goed tijd rijden. Benjat in Choustie. En dan verder heb je dus Nibali en Hesjedal en ook nog in de top 10. Keurig op 6, trouwens, Evans. Maar keurig op 7. Geesink en op 9 Wening, de Nederlanders. En die doen echt prima mee in misschien wel... De strijd om een positie bij de, laten we zeggen, beste zes. Nou, laten we het hopen. Dat ziet er dan nou goed uit. Dankjewel, Joris. Uh, goed, wat doen we zo meteen? Uh, we gaan even kijken bij het CBV. Een congres waar de trainer van het jaar uh, bekend werd gemaakt. Dat was uh, Frank de Boer, dat weet je al. Het was wel een erg aardig congres. En uh, Louis van Gaal die kreeg daar ook nog een prijs uitgereikt. En dat was heel bijzonder. Dat hoort u straks na Andy Burroughs. I tell you to your face dus, and uh, because I know that I can. Het is een uh, jaarlijkse traditie inmiddels. Als het voetbalseizoen op zijn eind loopt, dan mogen de coaches uit het betaald voetbal bepalen wie de trainer van het jaar wordt. Nou, vandaag was het uh, plechtige moment: de uitreiking van de award in aanwezigheid van uh, trainers uit het professionele en het amateurvoetbal. Een reportage van Edwin Cornelissen. De trainersbijeenkomst in Zwolle is eigenlijk het jaarlijkse weerzien tussen amateurtrainers, proftrainers. Er zijn clinics, er wordt gediscussieerd. En er is dus die award uitreiking. Maar de amateurtrainers weten eigenlijk al hoe het af gaat lopen hè, vanmiddag. Want dat kan toch niet anders dan dat Frank de Boer die prijs gaat pakken. Die keus is wel uh, voor de hand handelingen natuurlijk. Uh, ja. Nou, lijkt me wel uh, heel erg vreemd als dat niet zo, uh, zo gaat gebeuren, dat niemand anders het is. Ja, ik denk wel dat die eerste wordt. Hoe kijkt u nu als amateurtrainer aan tegen Frank de Boer? Nee, hij is ontzettend fanatiek. Een hele gewone vent die met zeer veel verstand van voetbal... die het ook heel goed op zijn spellers over kan brengen... maar die ook naast de spellers kan staan... maar daarnaast ook heel erg boos op ze kan worden. Nou, ik zou hij traint net zo dat hij zelf vroeger voetbalde. Nee, een duel winnen, sturen... het is gewoon een fanatiek baasje die het maximum eruit haalt. Dus ik denk wel dat met name ook de jonge spelers van Ajax... heel veel respect voor hem hebben en uh, ook heel veel van hem opsteken. Looks easy. Ja. Yeah. But everything that looks easy in voetbal is very difficult to achieve. En terwijl daar de beelden en de wijsheden voorbij komen van Rinus Michels, de naamdrager van de award, wordt naar voren geroepen. De uitreiker is niet de minste onze bondscoach, hartelijk applaus. Louis van Gaal. Normaal gesproken is de winnaar is altijd de trainer van het jaar. Dat is in dit geval ook. Maar hij moest er wel twee jaar, tweeënhalf jaar op wachten. Frank de Boer. Kwam het eigenlijk nog als een verrassing? Eerlijk gezegd niet, nee. nee. Maar toch, de erkenning is daar en dat doet je toch wel wat? Nee, dat doet me heel veel. Uh, ik, uiteindelijk uh, ja, wil je gewaardeerd worden. En als het dan door je eigen collega's gebeurt, dan, uh, dan weet je dat het... Uh, Meestal ook op, uh, op kwaliteit gebaseerd is dus, uh, waar je mee bezig bent. En, uh, ja, daar ben ik zeer vereerd door. Nou, meneer Vergaal, u was trots hè, om uh, die prijs te mogen geven aan uw oud-speler, Frank de Boer. Zijn er dingen bij hem die u uh, doen denken aan uzelf? Ja, natuurlijk. Uh, maar ik kijk van de zijlijn. en Ik ben niet degene die dat moet zeggen, dat moet Frank zelf zeggen. Ik denk ook dat het normaal is, want hij is... Geloof ik bij mij tien jaar speler geweest. Dus, dus uh, daar neem je al licht wat over van, van je trainer. Hoe heeft u dat succes van hem beleefd bij Ajax? Ja, eigenlijk uh, als, als een supporter. Uh, omdat uh, Frank was als speler al uh, een aanvoerder, was ook mijn aanvoerder. En aanvoerders zijn meestal diegenen die het spelletje doorzien. En uh, dat hij uh, uh, op die manier zich uh, laat zien. Ja, hij is fantastisch. Is ook fantastisch voor zijn ex-trainer. Maar het is, uh, alle verdiensten is uh, voor Frank zelf. Futuristic football is on the menu. En dan opnieuw een plechtig moment. Als de directeur van de coaches betaald voetbal Leo Beenhakker naar voren komt. Ik mag u uh, met enige trots meedelen. Want we hebben ook een klein beetje een verleden samen. Uh, dat uh, de Rinus Michels Award voor de hele oeuvre, de hele carrière... toebedeeld is aan onze bondscoach Louis van Gaal. Ja, eigenlijk had ik me niet verwacht. Alleen die juffrouw beneden, toen ik mij moest uh, inschrijven... die versprak zich. En uh, die zei dus, uh, u komt de oeuvreprijs ophalen. <lacht> ik zeg, nou, dat is een verrassing. <lacht> Dan was er de overprijs voor Louis van Gaal Ook iemand met wie jij in verleden hebt natuurlijk Je hebt onder hem gevoetbald Was hij in trainersopzicht ook een soort van voorbeeld voor jou? Ja, nee, honderd Ik vind dat je, je moet altijd goed je ogen en oren houden om, om te kijken wat je kan ge, gaan gebruiken Dus als speler doe je dat al Maar ook zeker als coach zijn En we hebben denk ik, samen ongeveer bijna tien jaar Heb ik onder hem gewerkt dus uh, ik gebruik heel veel uh, ja, karaktereigenschappen die Louis heeft, gebruik ik ook. Ja, noem er eens één. Nou ja, het, het fanatisme wat hij heeft, het, uh, eigenlijk de controle waar hij het net over had, uh, dat, dat je dat altijd uh, moet behouden en dat uh, is niet argwaan, maar gewoon de scherpte blijven houden bij de, bij de, de hele omgeving, de, tot staf, tot en met de spelers aan toe. Uh, en daarnaast heel veel eisend zijn zijn uh, optreding. Ik denk dat ik gelukkig ben. Lukkig om de juiste man, op de juiste spot, met de juiste right plek. En daar staan ze dus op een podium. De crème de la crème van de Nederlandse trainerschilder. En bij de amateurtrainers resteert het besef... dat er nog veel te leren valt van de trainer van het jaar, Frank de Boer. Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar zijn opbouw... hij heeft altijd de goede momenten hoe hij de tegenstander dan moet bespelen. Daar kan je zeker wat voor optekenen. Ja, het CBV-congres bestaat in een bijdrage van Edwin Cornelussen. De eredivisie is al uh, grotendeels beslist. Er staat uh, komende zondag niet heel veel meer op het spel... in die laatste speelronde. De titel, de tweede plaats, directe degradatie, na-competitie. Dat is eigenlijk allemaal al verdeeld. Voor drie ploegen staat er zondag nog wel wat op het spel. Den Haag en FC Groningen... die uh, strijden om de laatste twee plaatsen in de play-offs... Voor, de, voor Europees voetbal. Groningen staat er het beste voor... maar moet wel zondag tegen de kerstverse landskampioen Ajax. Henk Kok nu in gesprek met de Groningse coach. Uh, Robert Maaskan, heb jij ooit als trainer gewonnen van Ajax? Zo. <laughs> ja. ja. Ja? Met welke ploeg? Willem II. Halve finale of de beker. Aha. De statistieken liggen daarover. In competitieverband dus niet? Uh, ja, dat is jammer, hè? <laughs> dat al een beetje op. Daar gaat het om. <laughs> ja, ja. ja. ja. Uh, nee, competitie, want. Uh, oh. nee, niet dat ik me kan herinneren in nee. ieder geval. Nee. Je hebt succes gehad met RBC, ben twee maal gepromoveerd naar de I divisie, ben kampioen geworden met uh, Wisla Krakau in, in Polen. Uh, hoe reageert een elftal na succes, na een kampioenschap bijvoorbeeld? Hoe staat een elftal er dan in? Van dat is Ajax, de kampioen. Ja. Ja, euh, zoals ik Ajax ken. Ik, ik ben in een, in een grijs verleden zelf ook nog trainer geweest bij Ajax. Uh, is dat wel een ploeg die altijd alles wil winnen. Uh, al was het maar voor een, voor een record of voor een uh, bijna ongeslagen status in de competitie. Dus zo verwacht ik dat ook wel. Ja, de, de, de 100% scherpte zoals ze afgelopen week tegen PSV uh, bijvoorbeeld hebben gehad. In die wedstrijd waar het om het kampioenschap ging. Ja, dat zal minder zijn bij spelers. Uh, Zelfs bij Wiesla na het kampioenschap... Uh, wonnen we de eerste wedstrijd geloof ik met 4 of 5-0. Heel makkelijk, met, met een aantal wissels daarbij. Uh, maar de week daarna verloren we bijvoorbeeld weer in een thuiswedstrijd. Dus ja. uh, de, scher, de, scher, de absolute scherpte zal er wel ietsje vanaf af zijn. Het heilige uh, moeten is er niet, neem ik aan. Nou, dat verwacht ik niet. Maar Ajax blijft natuurlijk uh, wel de, de absolute topfavoriet, in, ook, ook in deze wedstrijd. Ja. Ondanks dat wij uh, met Groningen uh, de afgelopen twee seizoenen niet verloren hebben van Ajax hier in de maar Frank de Boer, tijdens een spelletje Stratego, laat jou met alle genoegen op een bom lopen. Ja, nou ja, goed. En ik hem. Dus... <laughs> ja, ja. <laughs> zo, zo moet het ook zijn. Ik vind dat je, dat je in de hele competitie moet je alle wedstrijden op het scherp spelen. En uh, dat verwachten wij bijvoorbeeld ook van een Roda, die tegen Heerenveen gaat spelen. Dat verwachten wij ook van Zwolle, die tegen ADO gaan spelen. Want dat zijn ook belangrijke wedstrijden voor ons. Ja, Een punt, hè? Wij hebben aan een punt voldoende. Uh, voorlopig zitten we ook in de luxe positie dat we nog steeds uh, uh, op die zevende plek staan. Voordat de, de avond begint of voordat de middag begint. Uh, ja, die andere ploegen zullen eerst maar moeten winnen om, om ons voorbij te streven. Maar we willen het zelf. Als je de play-offs ingaat wil je dat met een goed gevoel doen. En uh, een resultaat halen tegen Ajax, dat zou fantastisch zijn. Als jullie de play-offs halen als FC Groningen, is dan het seizoen gered? Mag ik dan een beetje een parallel trekken naar AZ... maar dan in grote verband waar de beker wint? Nou, ik zie al de wenkbrauwen fronsen, dus niet. Nou, nee, de, de parallel met AZ niet. Uh, kijk, AZ wint de beker en dat is een, een, een fantastische prestatie. Vanochtend toevallig met gert Jan, nog even uh, gebeld. En uh, die klonk ook wat wazig nog. Uh, maar dat, dat is een, andere, een ander doel. Maar dan is wel het seizoen, uh, met, met al zijn problemen... en al zijn, zijn, uh, zijn facetten zoals het gegaan is dit jaar is de doelstelling gewoon gehaald. De doelstelling was de achtste plek. Die, die was al redelijk stevig ingezet. Met een totale vernieuwing bij de club. Met allemaal nieuwe spelers. Met een dramatisch verlopen vorige tweede seizoenshelft van vorig jaar. Uh, ja, Dan hebben we eigenlijk het hele seizoen in de middenmoot gespeeld. Uh, en, en, en staan we aan het eind van de rit in de play-offs. Dus dan heb je je doelstelling gehaald. Dat dat met mooier voetbal had gekund... Dat, dat baam ik ook. Dat, dat hadden wij ook graag gezien. Maar goed, dat moet wel tot de mogelijkheden behoren. En ik, ik denk, en wij vinden hier binnen de club... dat we als we die play-offs halen, gewoon absoluut het maximale gepresteerd hebben. Een gelijk spel is voldoende voor FC Groningen. Jullie hebben het ook niet gescoord hè, tegen Ajax dit seizoen. Niet voor de beker en niet voor de competitie. Nou, dan wordt het toch 0-0. Dan zijn we ook tevreden. Ja. Zou het ook mogelijk zijn in het veld dat er een soort van herenakkoord wordt gesloten? De trainer heeft daar geen grip op. Dat doen spelers altijd. Ja, dat weet ik niet. We hebben natuurlijk wel een aantal jongens lopen die... Uh... Je kent voldoende voorbeelden vanuit het verleden, hè? Ja, ja, zeker. Ik ben er wel bij betrokken geweest ook. O oh ja? Uh, uh... Zou je er nu ook graag weer bij betrokken willen worden? Nou, ik ben heel erg blij met een, met een punt, simpelweg. Uh, tegen Ajax zou dat, zou dat een goed resultaat zijn voor ons. En daar zou, gaan wij de play-offs in. En dan, dan, nogmaals, dan ga je op een high het seizoen uit. Uh, ik geloof niet dat Ajax daaraan meewerkt. Ik denk dat die gewoon alles willen winnen. En uh, ik denk niet dat wij het kunnen. Dus wij moeten gewoon 100% spelen. En dan moeten we kijken hoe de wedstrijd gaat lopen. En met die verstande dat als je achterkomt moeten we sowieso 100%. Staan we nog gelijk en zijn de uitslagen op de andere velden gunstig voor ons. Ja, dan moeten we het wel slim spelen. Met oortjes dus? Ja, absoluut. Ja. Dat, dat, uh, dat hoort erbij. Hè? En wat ga jij doen? Juichen na afloop. Jouw loopbaan? <laughs> ja, ik weet het nog niet. Ik, uh, ik vermoed dat ik naar het buitenland zal vertrekken. Uh, ik heb daar nog, niet, uh, nog geen concreet contract over getekend, Maar uh, wel een uh, aantal gesprekken gevoerd. Eigenlijk vanaf januari ook al. En, uh, maar ik wilde eerst deze klus netjes afmaken bij Groningen. Uh, ondanks alle teleurstellingen die, die ik uh, meegemaakt heb. Uh, dat eerst goed afmaken. En dan gaan we de volgende stap nemen. En die volgende stap ligt dus waarschijnlijk in het buitenland. Herenveen liet de afgelopen weken tot twee keer toe de kans liggen... om uh, zich vast in de playoffs voor de Europa League voetbal te spelen. En beide keren werd de notabene thuis ook nog dik verloren. Eerst Van AZ met 4-0 en de afgelopen week van FC Utrecht met 4-2. En nu moet het dus gebeuren in kijkraden tegen Rodi C. Bij winst is de buit binnen. En dat moet uh, lukken als de lessen van beide voorgaande wedstrijden zijn geleerd. Heere trainer Marco van Basten daarover. Nou ja, ik denk dat als je die acht goals die wij tegen hebben gekregen... in de afgelopen twee wedstrijden analyseert... dan komen er vijf momenten. De eerste wedstrijd, twee keer uit een ingooi, eh, tenminste één keer uit een ingooi en indirect uit ook wel. En een vrije bal. En de afgelopen uh, week tegen Utrecht was het ook uh, twee keer een corner en een vrije bal. Nou ja, die vrije bal die ketst van iemands hoofd een beetje lullig af. Nou ja, dat is uh, vervelend. Maar met name de corners, dat is heel uh, vaak uh, besproken en, en doorgenomen. En dan is het vervelend dat dat natuurlijk niet goed wordt uitgevoerd. Dus daar hebben we intern... Uh, met enkele, jongen, enkele jongens nog wel even over uh, gesproken. Dus hopelijk is dat... Uh, Ik ga ervan uit dat zondag beter is. Dus het is uh, niet een mentaal dingetje van... we kunnen eindelijk wat, toch nog wat halen en het lukt ons niet? Nee, nee, natuurlijk niet. Kijk, uh, de jongens die zijn ook gemotiveerd en die willen ook graag winnen. En uh, tegen AZ en uh, Utrecht viel het net even de verkeerde kant op. En uh, goed, we hebben nog een derde kans gelukkig. En uh, hopelijk uh, zijn we in staat om dat wel goed uh, uit te voeren. Ja, tegen een van de moeilijkst verslaanbare ploegen in eigen huis. Dat wel, ook al staat er voor hun helemaal niets meer op het spel op dit moment. Ja, nou goed. Uh, ik weet niet of zij de moeilijkst verslaanbare ploeg te zijn in eigen huis. Uh, ze staan natuurlijk ook zestiende, dus uh, zo indrukwekkend zal het ook niet zijn. Uh, goed, het is een ploeg die we res respecteren en daar, op die manier gaan we er ook naartoe. Uh, het is een feit dat zij uh, meer uh, gefocust zullen zijn op komende donderdag dan. Uh, op, op, op deze zondag, omdat voor hun uh, wordt hier niet het verschil in gemaakt. En uh, zij moeten zien te handhaven in de Eredivisie. Dus die donderdag en de zondag die komen, dat is voor hun natuurlijk veel uh, belangrijker. Dan heb je Filip Juricic er niet bij. Geblesseerd, gebroken rib. In de wedstrijd opgelopen tegen Utrecht, maar hij heeft hem wel uitgespeeld. Ja, nou ja, goed. het geeft al aan dat uh, deze jongen wel uh, uit het goede hout gesneden is voor wat betreft de karakter. Het is wel een bijten. Het is wel een vechten En dat heeft hij ook afgelopen zondag gedaan. En uh, dat geeft wel een beetje aan uh, hoe hij in de wedstrijd zit. Het is uh, wel een, uh, ja, een echte vechter, wat ik al zei. Uh, hij wil winnen. Dat, dat merk je eigenlijk altijd ook. Hoe hij traint en hoe hij extra traint voor zichzelf. Dus uh, ja, het is uh, wel uh, een goede, goede speler wat dat betreft. Hoe erg gaan jullie die missen? Dat weet ik niet. Uh, tuurlijk, uh, het is een jongen die... Uh, wat kan forceren, die uh, doelpunten maakt, die uh, mensen kan uh, uitspelen. Dus het is absoluut een gemis. Maar goed, uh, wij zullen ons daar uh, op een goede manier weer... op een andere manier mee moeten versterken met het geld wat uh, via hen binnenkomt. Hoe lekker is het dat jullie in die laatste competitiewedstrijd... na jullie seizoens daar toch nog ergens voor kunnen spelen? Nou ja, dat is zeer goed. En uh, daar zijn we met z'n allen ook uh, blij mee. Dat je in ieder geval tot de laatste speeldag niet al ergens verspeelt... Wat serieus is en uh, nou ja, dat is positief. Daar hebben we in de tweede helft van het seizoen hebben we daar in ieder geval uh, op een goede manier voor kunnen zorgen. En, en het is nu aan ons om dat ook uh, gestalte te geven door uh, onszelf te plaatsen voor deze uh, Europese uh, play-offs. Is het ook lekker voor Marco van Basten om te laten zien van nou zie je wel, ik kan toch een ploeg overeind helpen? Want in het begin van het seizoen dacht iedereen al Marco hier veen, dan loopt het ook nog niet. En nu staan jullie er toch. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat hou je altijd. Mensen die, die letten natuurlijk op elkaar. En dat soort gesprekken, dat is een logische conclusie van het feit dat er een hoop wedstrijden niet goed gingen. Maar ik ben uh, zoveel mogelijk gewoon uh, met de ploeg bezig en uh, met de club en met de spelers. En uh, daar proberen we steeds het beste van te maken. En wat de anderen daar allemaal steeds van zeggen en vinden, ja, daar heb ik niet zoveel grip op. Is ook niet zo'n uh, zo big deal, want uh, ja... Dat zal altijd uh, voor een ieder weer een ander verhaal zijn. Dus uh, ik probeer me wat dat betreft te focussen op de dingen die, uh, waar ik wel invloed op heb. En dat is als een ploeg goed voetbal ook de wedstrijd laten winnen. Want jullie spelen vaak genoeg goed zonder dat het punten oplevert. Ja, nou ja, goed. Uh, je moet jezelf wel op de juiste manier weten te belonen. En als je ziet dat. Uh, we zijn toch vaak wel op zich lekker bezig. We creëren best wel een hoop kansen. En ja, soms zit het tegen, soms zit het wat, uh, wat mee. En, ja, de laatste twee wedstrijden zaten we wat dat betreft tegen. En dat is wel voetbal. Maar je moet zorgen dat er een bepaalde wijsheid en know-how is... zodat je toch uiteindelijk wat vaker aan de, aan de goede kant uh, zeg maar, uh, het touwtje trekt. Tot 11 uur, LOS langs de lijn, met Robert Meder. Ching, ching, ching. Franklin en Chain of Fools. Het is elf minuten over half elf. Ja, de Diamond League. Het seizoen is vandaag begonnen in Doha. Daar snel de Olympisch kampioen David Rudisha naar de winst op de 800 meter. Want Justin Ketlin de 100 meter. Die prestaties en meer gaan we nemen met de verslaggever Leon Haan. Leon, goedenavond. Hoe is er gepresteerd op deze eerste ontmoeting van die topatleten? Ja, eigenlijk heel erg goed. De omstandigheden in Doha waren prima. Het was droog, 26 graden Celsius. Dat zijn dan eigenlijk ideale omstandigheden voor de diverse disciplines. En er werden in totaal 11 beste ja wereldjaarprestaties geleverd. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het het begin van het seizoen is. Ja. Maar 11 op een totaal van 17 onderdelen is heel erg veel. Um, nog even, die Diamond League. Dat is een erg prestigieus uh, uh, circuit waar heel veel geld te verdienen is. Leg nog even uit hoeveel. Ja, er zijn veertien wedstrijden in totaal in die Diamond League. Het gaat erbij, uh, die Diamond League, omdat je op elk onderdeel uiteraard weet te winnen en punten uh, weet te verdienen. Er wordt een klassement gemaakt. Er wordt een zeg. klassement ja. gemaakt op basis van zeven uh, wedstrijden. Er zijn er dus veertien. Dat betekent dus elk onderdeel wordt om de wedstrijd geprogrammeerd. En aan het einde uh, van, die, van die zeven geprogrammeerde onderdelen... Uh, wordt er dus een klassement opgemaakt. En uh, de winnaar die verdient 40.000 dollar en een uh, klein diamantje. En dat geldt dus voor alle disciplines. En dat ja. zijn er weer 32 in totaal. Ja, het is allemaal heel ingewikkeld, heel veel getallen. Maar 32 ja. disciplines gedurende 14 wedstrijden. Goed, um, maar we waren in Doha. Um, Rodisha dat zeiden we al, uh, snel op de 800 meter. 1,43,87... Is dat niet heel vroeg in het circuit al, zo snel? Is dat heel vroeg in het seizoen? Ja en nee. 1,43,87 is natuurlijk een fantastische tijd. Uh, we hebben het over de wereldrecordhouder. De, de man die echt onvoorstelbaar goed is op de 800 meter. Nou. Ter vergelijking, in 2010 was hij in Doha al goed voor 1-43-0-0. Dus hij is al eens sneller geweest zo vroeg in het seizoen. Maar 1:43.87 87 blijft opmerkelijk. En uh, ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de opbouw van een atleet gedurende het seizoen. Het gaat om de wereldkampioenschappen atletiek uh, half augustus in Moskou. Daar piekt iedereen... En Rudisha is ietsje later met zijn voorbereiding begonnen. Hij weet hier te winnen, dat is het allerbelangrijkste. Ja, werkt natuurlijk naar topvorm toe. Maar 1,43,87 als eerste wedstrijd, als uh, seizoensdebuut, dat is fantastisch. Even een andere opmerkelijke prestatie de Olympisch kampioen. Die er ook bij was, die deed ook goed, begreep ik. Olympisch kampioen bij het verspringen, met Ver Ja, verspringen, ja, ja. Ja. ja. Zij sprong 7,25 meter. Uh, gesteund door een toelaatbare rugwind van 1,6 meter per seconde. Uh, 7,25 is gigantisch ver. Sinds 2004 is er niet zo ver gesprongen. Huh. Dus ja, dit was ook een hele, op, hele, ja, hele goede prestatie van ja. Ruiz. Beloof nog wat? Ja, natuurlijk. Uh, want ja, nogmaals gezegd, de atleten zijn nog niet in vorm. Nee. Uh, de sprintnummers, uh, de 100 meter halen eruit. Geen, geen Bolt en geen, uh, geen Blake. De Jamaicanen waren er niet. Is er enige reden waarom niet? Ja, dat is uh, relatief simpel. Uh, Usain Bolt die doet altijd later... Uh, in het seizoen mee aan de echt belangrijke wedstrijden. Uh, zijn eerstvolgende wedstrijd uh, zal zijn in Rome. Dat is zo uit mijn hoofd uh, ergens begin juni. Uh, Bolt heeft recent zijn eerste wedstrijd gelopen. Twee dagen geleden over 100 meter op de Kaimaneilanden. Liep 10 08 Won nipt. Ja, was hm. niet bijzonder. Uh, dus Bolt zien we later uh, gedurende de Diamond League seizoen. Johan Bleek zou starten. Uh, heeft een lichte blessure... Uh, en melde zich daardoor drie dagen voor, uh, voor de wedstrijd in Doha af. Ja, Gatlin won. Wat was de tijd? 9.97. Ja. Wel een goede ja. tijd. Alle ja. tijden onder de 10 seconden zijn ja. natuurlijk uh, bijzonder. En dan Jorandi Martina. Wanneer gaan we hem weer zien? Ja, die zien we volgende week op de 200 meter in Shanghai. Ja. Dus uh, nog even wachten voor wat betreft de eerste belangrijke wedstrijd voor Martina. Ja, goed. Gaan we dat doen. Volgende week meer. Dat was Leon Haan over de Diamond League. Morgen is het 25 jaar geleden alweer, wat vliegt de tijd... dat Piet Den Boer KV Mechelen naar de winst van de Europa Cup twee kopte. Weet u nog. Hij maakte de enige goal in die finale tegen het favoriete Ajax. Martin Vriesema, die gaat met Den Boer en Mechelen-trainer Aad, uh, Aad de Mos... Moet ik zeggen, terug naar 11 mei 1988, want toen was het... de dag dat KV Mechelen het onmogelijke presteerde. Spanning toch ook bij Aad de Mos... die meer dan ooit de kans voelt om zich te revancheren op Ajax... De club waar hij werd weggestuurd. Hoog aan. De boer, daar is hij. Piet de Boer, bij de eerste paal. Het goudhandje van Mechelen. En daar is de wel. Piet Boer reedt hij. Ik hoop dat Rienus Michels mee kijkt. Piet de Boer. De dag voor de wedstrijd heb ik tegen Vier van Hoog gezegd... Vie, geef gewoon eens 20 of 30 voorzitten van de linkerkant... en ik kom inlopen en ik kop ze in of ik trap ze in. En dat deed hij ook. Ja, hoe gebeurt dat? Elio was zo'n wereldvoetballer. En dat blijf ik zeggen. Die maakt daar een beweging. Dat verlaat uh, die in een zak frieten halen. En uh, verlaat een uh, buiten om. <lacht> ja, dan komt die voorzet. Ja, en dan is maar één beweging. Dan loop hij richting bal. Nou, een van de dingen die ik helemaal leven fout gedaan heb... en op dat moment goed, is als die bal van die kant komt... moet je hem ook die kant terugkoppelen. 1-0. Doelpunt van Pietenboer. En hoe mooi is het niet? De underdog. Die de Europese beker wint. En dan heb ik nog, uh, en dat vind ik wat leuks nog. En die zal later misschien uh, voor mijn kinderen wat leuk zijn. Dat is de officiële medaille van, uh, die we uitgereikt krijgen op een uh, houten tafel. Met een uh, tafelkleedje van 1932. <lacht> ik denk voor liefhebbers heeft het wel een bepaalde waarde. Maar ja. voor mij heeft het een emotionele waarde. Het bestaat ook niet meer, in de ik 2. Dus het uh, wordt waarschijnlijk steeds meer waard. Maar ja. uh, hij is gewend aan mijn kinderen. Kleinkinderen, kleinkinderen, kleinkinderen. Ja. Ja, ik ben daar begonnen met, uh, met fundament. Het fundament was de verdediging. Ik heb een speler teruggehaald die was al eigendom van uh, KV die speelde bij Ant Antwerpen, uh, Geert de Ferrem. Mm -hmm. Daarbij heb ik uh, een hele belangrijke schakel gehad, werd ook mijn aanvoerder, uh, Leij Kleisters. En uiteraard uh, de doelman die uh, later de beste, beste keeper van de wereld werd Michel Prudhomme. Ja. En daarbovenop natuurlijk stap voor stap uh, het middenveld versterkt met uh, Wim Hofkens. Erwin Koeman was daar al. Mm -hmm. En dan voorin uh, in twee, drie jaar tijd uh, twee uh, grote spelers erbij gehaald. Johnny Bosman bij Ajax uh, weggehaald. Ja. na de finale in Straatsburg is hij bij ons komen spelen. Ja. En natuurlijk de parel waarvan ik vond dat was eigenlijk uh, de mooiste speler. Een van de mooiste spelers die ik uh, heb mogen trainen. Uh, dat was Elio Gana, een speler uit, is uit Israël. Dat was uh, de crème de la crème. Uh, er zitten een paar mooie nou ja, incidenten, zou je kunnen zeggen, zo richting die finale. Allereerst even over die mooie anekdote met, met Dick Advocaat en Haarlem. Ja. Wat had je nou gedaan en wat deed Dick om jou te helpen? Dick was op dat moment trainer bij, bij Haarlem. En uh, ik zei, Dick, het zou interessant zijn om eens te kijken, uh, het is einde competitie. Uh, er staat niks meer op het spel voor jullie. Uh, ik had het idee uh, dat we iets moesten zoeken naar de twee uh, key players bij Ajax. Omdat toch uh, de twee sterke punten, om die zwakker te maken. En iedereen wist, en ook wij vonden, dat uh, Arnold Muur in die tijd de key player was. Die vanaf de linkerkant eigenlijk alles in werking zette. Het tempo kon bepalen, de basis kon versturen. Ja. En de tweede man in de opbouw was naar Blind. Nou, mijn idee was om daar een snelle speler op te zetten op Blind. Om om hem eigenlijk af te bluffen uh, dat hij niet, uh, dat in opzicht dat ze dan kwetsbaar zouden kunnen zijn. En dat we op, blind, op, op muren een dubbele dekking wilden spelen. Nou, Dik heeft dat gedaan in die wedstrijd. Met Haarlem tegen Met Haarlem. Haarlem. Dus dat was geloof ik een week of twee weken daarvoor. Dus dan had ik, al een, ik had al een beeld hoe de reacties van de eigen spelers zouden zijn. Ik voelde dat als comfortabel, moet ik eerlijk zeggen. Dat ja. nam ik mee naar Straatsburg in mijn bespreking. Ik heb dat eigenlijk uh, uitgelegd op de dinsdagavond, toen we in Menau-stadion trainden... Ik denk dat we de kortste bespreking in al die vier jaren gehad hebben daar. Ik heb alleen maar gezegd dat we de finale gingen winnen. En die keken me aan van met ogen van, ja, waar heeft hij nou over? Ja. En ik heb ook uitgelegd wat we gingen doen. En we zijn dan van die training naar binnen gegaan. en We hebben ons voorbereid op de wedstrijd. en We zijn aangekomen met de bus. En het scenario, ja, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Dat scenario... Dat klopte direct met Blind. Ik geloof dat het na twintig minuten was dat ja. uh, Mark Emmers met zijn snelheid eroverheen ging. En Dat mm -hmm. Danny aan de noodrem trok. Ja. Dat ze met tien man kwamen te staan. Ja. En daar gaat Emmers. En daar gaat Emmers. En ineens, oh lala. Dat zou moeten rood zijn. Blind. Uh, en dat je dan nou van Ajax wint, wat betekende dat voor jou, gezien de voorgeschiedenis? Ja, dat was voor mij natuurlijk een ontlading. Iedereen die vroeg mij natuurlijk, naar, nou, dat was natuurlijk een... Uh, het ging meer over dat uh, Ajax gebeurde, dat ik de ex-coach was van Ajax. Dat ik weggestuurd was bij Ajax. De ultieme wraak. Ja, wat me dat voor gevoel gaf. En, uh, dus dat heeft je heel veel voldoening gegeven? Het gaf me heel veel voldoening. Uh, maar uh, als Ajax me die titel zou... Uh, Teruggeven, nu nog een keer, maar dat nog meer voldoening geven. Je bedoelt dat ze... Dat ze dat eigenlijk zou zeggen, jongens, als je 29 of 30 wedstrijden speelt... is dat niet... Het feit dat je weggestuurd werd, heeft je meer pijn gedaan... dan het winnen van de Europa 2 met Mechelen? Absoluut. Aad de Mos, de ploeg van KV Mechelen uit 1988 was vandaag samen... In het stamcafé uit die tijd, het was een, er was een reunie daar. Morgen vragen we aan Piet den Boer hoe het daar was vanavond. En kijken we met de spits uitgebreider terug op het jaar van zijn ploeg. Want dat het bijzonder was, dat mogen duidelijk zijn. Op motocrosser Jeffrey Herlings staat dit seizoen geen maat. Hij won tot dusver wat er ook maar te winnen viel. In de schaduw van Herlings rijdt Glenn Koldenhoff. Voorlopig is hij de nummer 2 van Nederland in de MX2-klasse. En zolang Herlings rondrijdt, door het zand... zal het dan ook wel even zo blijven, denk ik. Um, zo was ook gisteren in Renen bij het Open Nederlands Kampioenschap... misschien wel een van de mooiste parcoursen in de wereld. Normaal klinkt het in de bossen van Renen zo... Maar één keer in het jaar klinkt het in de bossen van Renen zo. Traditioneel op hemelvaartdag wordt hier de ONK-wedstrijd motorkost gereden. Het parcours ligt midden in een natuurgebied. Volgens de voorzitter van de plaatselijke motorclub Roef van Laak en vele anderen is dit de mooiste baan van Nederland. Nou, inderdaad, wij zitten hier in een, in een zandgroeve, een, ja, een oude zandgroeve. En uh, daar zitten verschrikkelijk mooie hoogteverschillen in. We hebben hoogteverschillen in, uh, ja, met een top van 52 meter. En dat uh, gaat langzaam naar beneden en weer omhoog. Dat is een, uh, ja, een oude zandgoed waar vroeger veel zand uitgehaald is. En waar wij nu een motocrosscircuit in hebben gebouwd. En waar we drie evenementen per jaar uh, kunnen verzorgen. Dan maakt Lenk Kolmenhof. 22 jaar en hij staat derde in het wereldkampioenschap MX2. Erg knap. Toch sneeuwt zijn prestatie wat onder. De nummer 1 van het klassement is namelijk ook een Nederlander. Jeffrey Herlings. En die dit seizoen nog geen punt liggen in het kampioenschap. Ik denk dat ik zeker tevreden kan zijn. Ik bedoel, uh, ik heb uh, heel veel vooruitgang geboekt de afgelopen winter. Ik ben veel met het team te trainen in het buitenland. En uh, ja, ik, ik heb er wel een enorme steun aan aan het team waarvoor ik nu reis en in uh, KTM. Ja, ze helpen me daar echt heel goed bij. Dan even naar Jeffrey. Hij wint alles en jij strijdt vaak voor het podium. Waar zit dat verschil dan in? Is het dan talent? is dat dan lef of is dat de machine? Um, ik denk de machine niet meer zo heel veel. Ik denk dat we redelijk uh, kort bijzitten bij het fabrieksteam. We krijgen zelfs wel ondersteuning van, uh, van de fabriek van KTM. Dus uh, ik denk dat het zeker niet daaraan ligt. Uh, hij heeft zeker uh, veel techniek. Uh, ja, hij is gewoon gigantisch uh, talentvol en uh, ja, hij maakt uh, iedereen uh, af. Ik bedoel, hij wint alles. Dan begint zometeen de wedstrijd hier. Hoe We kijk je daar uh, tegenaan? Is uh, Jeffrey Herlings vandaag te verslaan? Uh, ja, je, je weet natuurlijk nooit. Uh, als de finishvlag nog niet gevallen is, dan uh, kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Maar uh, het is gigantisch mooi weer, uh, veel publiek. Uh, ik heb er enorm veel zin in. Laten we het even lopen, Peter, de Stadtune. Goeie stappen, een nieuw klein knomhoff, het stappenwieltje. Aan de binnenkant, heel er goed bij, maar niet goed genoeg. Klein knomhoff, zie als eerste tussenuit jakkeren. De wedstrijd op het circuit in Rhenen is in volle gang. De coureurs springen met hun vulderende machines over de natuurlijke heuvels. Om de natuur niet te veel aan te tasten, heeft de organisatie milieu-officials aangesteld. Een van hen is Henk Zuiderveld. Nou, als milieu officieel, dat houdt daar zin. Ten opzichte hier eh, al helemaal hier in Rijn met zo'n eh, mooi natuurgebied. Het, ik kijk er eh, vaak de milieumatten onder de motors. Ook eh, de toiletten, de afvoeren. Hoe is alles eh, verder geregeld? We hebben ook eh, een rondje gelopen hier. Eh, we hebben verschillende dingen hebben doorgesproken. En dan kan je elk jaar zeggen, we gaan met elkaar de koeien kant op. Ook vanuit de KNV. We werken nu met een checklijst. En dat werkt uh, perfect. De tegen dames en heren, voor Jeffrey Hellings. Ben Koldenhoff komt tweede op het podium. En Jake Nichols, derde. De tweede match in de MX2-klasse is voorbij. De winnaar is zoals altijd Jeffrey Hellings. Tussen de andere wereldtoppers in is Glenn Kolenhoff geëindigd als tweede. En daar mag je best tevreden mee zijn. Ja, zeker weten. Uh, vooral als je ziet uh, hoe ver ik nu van de herlings af zit. Uh, de eerste mandje iets over de 30 seconden. En uh, de eerste manche, uh, of ik bedoel de tweede mandje zat ik uh, minder dan 30 seconden. En uh, ik denk dat dat voor mij al een hele prestatie hebt. Uh, de tweede mandje kon ik de laatste paar rondes nog een beetje pushen. En uh, ja, zeker een goede training geweest, vooral op een donderdag. Wat kunnen we nog verwachten van jou in de komende tijd? Um, ik hoop heel veel. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik heb in de Grand Prix nog niet echt laten zien uh, wat ik kan. Ik heb best vaak uh, wat pech gehad en uh, ik hoop in de volgende Grand Prix uh, toch zeker een keer een podium te halen. Ik bedoel, ik werk er heel erg hard voor en uh, ik denk dat dat nog komt. Velen noemen deze baan Irene de mooiste baan die er is. Wat vind jij van deze baan? Uh, moet hij vandaag lag, uh, was ik eigenlijk best wel blij mee. Uh, het circuit lag me best goed. Ik heb hier uh, meerdere malen heel slecht gereden. En uh, eigenlijk vandaag dan niet. Um, ja, ik vond hem vandaag toch mooi liggen. Glenn Goldenhoff was dat tegen Zonder Frips. Nog even ter overdenking. De Twente vrouwen zijn uh, Nederlands kampioen geworden. Bij het voetbal hè, heb ik het dan over. Vier en gewonnen van Lies SK Hulde. Zometeen met het oog op morgen. Morgen een uh, sportforum om half vijf met uh, Henry Schut.